Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ook het kabinet van Israël is vannacht akkoord gegaan met het staakt het vuren met Hamas. Dat betekent dat morgenochtend de wapens in Gaza worden neergelegd. Zondagmiddag om vier uur komen er drie Israëlische gijzelaars vrij. En tegelijkertijd laat Israël bijna 100 gevangen Gazanen vrij. Daarna worden zes weken lang iedere week mensen vrijgelaten. Dierenartsen hebben steeds vaker te maken met agressieve klanten. Dat zegt de beroepsvereniging van dierenartsen die onderzoek deed onder duizend artsen. Er kwamen meldingen van intimidatie en verbale of fysieke agressie. Klanten misdragen zich bijvoorbeeld als ze niet op het gewenste moment terecht kunnen... of als de dierenarts concludeert dat ze niet goed voor hun huisdier zorgen. De incidenten hebben ook vaak met geld te maken. Volgens de beroepsvereniging speelt ook de oplopende werkdruk onder dierenartsen mee. Bij een politieachtervolging in Eindhoven is de bestuurder van een auto vannacht zwaar gewond geraakt. Toen de politie bij een verdachte situatie kwam, ging de auto met Duits kenteken er op hoge snelheid vandoor. Hij reed door rood en botste op de busbaan tegen een aantal bomen. De bestuurder raakte bekneld en moest door hulpdiensten bevrijd worden. Hij is overgebracht naar het traumacentrum in Tilburg. In Amersfoort begint vandaag het Nationaal Burgerberaad Klimaat. 175 Nederlanders gaan adviezen opstellen... over hoe we in Nederland anders kunnen reizen, eten en spullen gebruiken... in de strijd tegen klimaatverandering. Voor het beraad is een diverse groep mensen geselecteerd... op basis van leeftijd, opleidingsniveau, woonplaats... en vooral houding tegenover het klimaatvraagstuk... In september presenteert het burgerberaad de adviezen aan de politiek. Het weer, kans op dichte mist en die kan lang blijven hangen. Later in het oosten en zuidoosten vrij zonnig en het wordt 1 tot 4 graden. Ook morgen eerst mistig, in de oostelijke helft van het land geregeld zon en dan een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. CFM,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 Ja, dat mag nu nog, hè? Het is toch geen zondag? Dus dan mag je nu nog bommen gooien, geloof ik, had ik begrepen. Ja, goed is uh, Toepak Leeft op de radio natuurlijk. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Zijn, we gaan beginnen. we hey, yeah. Goedemorgen. Goedemorgen, Toepak Leeft op de radio. Het is weer een week voorbij en we kijken natuurlijk de wereld in. En eigenlijk, ja, moeten we dit even draaien natuurlijk, hè? Dat kan gewoon niet anders. Ik heb er ook altijd naar zitten kijken. In die tijd keek ik nog series... En uh, toen heb ik Twin Peaks gekeken. Toen heb ik Lost gekeken. En na nou, Lost ben ik helemaal klaar met de series. Want toen dacht ik, was, hey, ik word het voor gek gehouden. Ik begon gewoon aan het lijntje gehouden. Maar Twin Peaks was een van de series die ik fanatiek volgde. David Linsen ook afgelopen week bij ons uh, gevallen gewoon. Ja. De man die allerlei uh, bizarre dingen heeft gemaakt. Hij uh, was ook altijd uh, in interviews altijd... Heel interessant, heel filosofisch. Hij had ooit eens een, een antwoord op hoe kom je tot goede ideeën. And if you catch an idea that you love, that's a beautiful, beautiful day. And you write that idea down, zodat so you won't forget it. And that idea that you caught might just be a fragment of the whole, whatever it is you're working on. <coughs> Maar nu heb je nog meer bait. Ja, klink, that. Ja, Dat, dat ideetje moet je naar, naar je doet trekken en binnenhalen en wordt groter en weet ik veel allemaal. Hij is onder andere natuurlijk bekend van onder andere Blue Velvet. En daar zat natuurlijk een gigantisch leuke zen in het met Nicolas Cage. Ik kan niet no meer van this radio nemen. Ik heb nooit zoveel shit in mijn leven life. Taylor Ripley, you can be some musical on radio. My... was het uh, altijd leuk. Ja. De dingen met uh, Nicolas Cage en met... Uh, nou ja, David Lins als uh, regisseur natuurlijk erbij. Goed, ja, andere dingen die bij ze, uh, ons bij zijn gebleven. Nou, vertel jij het maar. Nou, die dame die overleden. is. Ja, bizar hè? 61 jaar. Ja, scooter... Noem uh, de haar naam eventjes? nog. Lekamp. Uh, uh, Emmanuel, Kemp. Emmanuel Kemp. Ja, vandaag in de Telegraaf heel over haar te lezen. Dat ze natuurlijk een relatie had met uh, Jeroen Pauw. En dat ze eerst met iemand getrouwd was of samen was. En toen kwam ze, Jeroen Pauw, tegen onze ladiesman natuurlijk. En toen was hij ja. helemaal verkocht. En ja, toen ging ze het om met hem. geloof iets van zes jaar. En daarna kwam ze er nog niemand anders tegen. En nou goed, het was heel gelukkig met die laatste man. Maar ja, ja die, uh, die zag er niet. S'avonds laat opkomen opko dagen. Toen was ze uh, tussen opgenomen in het ziekenhuis. Ja, dat is goed ongeluk. Dat is een ook. Ja. ja, op een stoeprand. Zoiets. Dat was flink dramatisch allemaal. Nou, dus dat is allemaal goed. Dat is iets uh, wat bijgebleven is natuurlijk. Nou ja, ik wil zeggen. Ah, geweldig. We zijn er weer. Geweldig. Okay. Ah. Ja, ja, precies. Geweldig. Tengelijf. Ja uh, andere dingen die bij ons zijn. Nou, dit hoorden we natuurlijk gisteren de hele dag. Israël and Hamas have officially signed a ceasefire and hostage release deal after overcoming last-minute De regering moet nog groen licht geven, maar dat wordt gezien als een formaliteit. Want eerder stemde het zogenoemde oorlogskabinet al voor. Ja, en het was natuurlijk ook een beetje onduidelijk. Dat is vandaag of morgen? Nee, ja, die zondag. Zondag gaat de staken ja. het vuur in en de afgelopen weken. Uh, ja, Gies, waar is ze nog aan te praten? Gaat het nog wel doen? Gaat het niet doen? Nou ja, blijkbaar is dus uiteindelijk dat het gewoon. Ze hebben echt ja gezegd. Dat hoorden we gisteren uiteindelijk. Waar het in de avond. uitstel komt, u kent dat gezegde. Nou, in dit geval is er na al het uitstel, en dat was er keer op keer. Toch groen licht van het Israëlische kabinet voor het akkoord met Hamas? Ja. Het veiligheidskabinet. Ja, mooi. Ze zijn het kernkabinet. Het veiligheidskabinet. Ik ja. Ja. denk dat, dat, veilig. dat ze echt voor iedereen uh, zorg hebben. Ja, nee, ze ja. zijn van het veiligheidskabinet. Wij zorgen dat u het veilig bent. Ja. Nou goed, dat is het ook voor één kant. Maar, maar goed, die hebben nu het uiteindelijk jaar gezegd. Een paar extremen waren in het uh, kabinet er totaal niet mee eens. Die wilden Hamas met. Uh, wortel een tak uitroeien. En daar wilden ze heel lang mee doorgaan. Want er stonden toch nog een paar huizen over... En de gaten. Ik heb er een paar gezien hoor. En ik zag er ook mensen lopen. Ik, nou, ik wist niet helemaal zeker Maar ik dacht wel dat dat ook die, ook die leden waren ervan. Dus die wilden doorgaan. Maar uiteindelijk hebben ze toch gezegd, we staken het vuren. En het vraagt natuurlijk altijd wel, gaan ze door met bombarderen? Ja, ze gaan gewoon nog door. Want dan hebben ze alle recht toe aan uh, En dan gaan ze toch nog, nog even een paar en Dus langrijker. hebben we allebei God of Allah aan zijn? ja Ja, zeker. Nee, allebei. Dat, dat, dan, mag, dan mag je heel ver gaan. Goed, we houden ons hart vast. En sommige mensen zeggen, van, dit is een, een, een, een beginnetje van wereldvrede. <laughs> ik hoor Frits het ook weer. Ik, ik hoor daar ook echt een beetje zo'n lachje in van nou, uh, ja, ja. we zullen zien. Frits Barend hoor ik weer in een, een televisieprogramma in, in, in de morgen. Meteen in de morgen ook. Hè, moest hij even onder, onder zijn neus wrijven. Het was, het was vrede. Maar toen het, uh, Hamas uh, 7 oktober kwam met die aanval, toen was het, het vrede was voorbij. Zegt Frits Hou eens even op, gast. Voor 7 oktober was het ook een zootje daar. Ja, gaan nu niet alles, alles schuiven op 7 oktober. Wel veel, maar niet alles. Nee. Want ik bedoel, het moet toch wel even anders geregeld worden in Israël. Maar goed, Israël zelf gaat het natuurlijk allemaal regelen. Die, heeft, die, geeft alles, die gaat alles regelen. Goed, genoeg politiek. eens even wakker worden. Met Lucky. Goed door Cinema Club. Well, Kijken of zal weer nieuw werk uit hebben. toe door Cinema Club. Want de Cover of Martijn Time is een van de grote hits destijds. alweer... nou, ruim tien jaar geleden denk ik... soms stonden in 2010 in Ierland, geloof ik of zo, komen ze vandaan. Ik wil even kijken welk land we vandaan vandaan dus komen hier. Ja, uh, uh, Ierland komen ze vandaan. En verder um, hebben ze een, nieuw, een nieuwe single uit. Die heb ik allemaal nog niet gehoord, moet ik eigenlijk even doen. Happy Customers is out now. Dus we gaan er even naar kijken. Want ik word altijd, altijd vrolijk van de muziek van Two Door Cinema Club... Goed, het is uh, toebekleed op de radio, straks weer geschiedenis en de Zandvoortse berichten natuurlijk. We kijken nu verder nog even in de krant wat er allemaal speelt. Vertel. Ja, er is in uh, Australië heeft een 34-jarige vrouwelijke influencer. Die heeft uh, waarschijnlijk haar eigen baby vergiftigd. Maar ze heeft het dus gedaan om donaties op te halen. Oh, is het weer zo'n beeld? Zo en extra het op social media te verkrijgen. Ja, is echt niet te geloven. Hoe noem dus, je dat ook weer? Dat je dat doet, je eigen kind uh, ja, zoek maken? Nee, uh, ja. Baron van Woenshuis is dron, ja zoiets, zoiets Ja, zoiets. Ja. Ja. Maar uh, zei, uh, de politie is niet bekendgemaakt... op welke ziekte het zou gaan dat kindje had. Maar uh, ze gaf haar éénjarige kindje medicijnen... die ze niet nodig had... waardoor de baby enorme pijn leed. En dit werd dan vervolgens door de vrouw gefilmd. Dat is echt heel ziek hoor, dit. O. En de artsen sloegen in oktober al alarm... toen de baby in het ziekenhuis werd opgenomen... met ernstige klachten... En toen werd het kind door de politie bij de vrouwen weggehaald. En nou is het onder meer aangeklaagd voor marteling en fraude. Dat is toch wel heel erg hoor, dit. Dat je, dat, dat je dit kan. Ja, en op die manier geld wint, je geluk is toch met je kind, maar uh, ja, het geluk zit bij het geld dan zeker. Gebruiken we het kind voor uh, nou, ander geluk. Ja, maar er was ook een dame in Nederland, ja. die, die heeft elf jaar cel gekregen vorig jaar ja. voor het toedienen van vergiftigde gekochte moedermelk. En uh, daardoor kreeg ze een diarree middel. En uh, dat gaat, ja, weet je, dat zijn van die enge aandacht. dingen allemaal. Ik wil aandacht. Aandacht en geld, hè? Ja. Want ja. uh, tienduizenden euro's, hè? Dat is echt niet normaal. Nou ja, die tienduizenden euro's maakt me niet veel uit. Maar met, met, met dat kind. mijn kind, ja. Graf, je is kind zal wel leep. Wat ik bedoel, al het geld ga je verdienen toch om je kind te verzorgen. En nu draait het om. Ja. Uh, helemaal af. Vandaag in de Telegraaf gelezen: uh, Brussel die wil het, uh, de aanval openen op uh, tech-miljardair Elon Musk, natuurlijk. Hij is met zijn social platform. Uh, Mediaplatform X... ...en is flink rechts bezig... ...en uh, ja, Donald Trump... Uh, ...die uh, is zijn buddy natuurlijk... ...en hij is sowieso bezig met zijn rechts, uh, politiek ideeën... ...deze Elon Musk... ...en uh, in Engeland is hij dingen aan het... Uh, uh, ...noem je dat? Sponsoren... ...dus daar maken ze een beetje druk over... Dat, uh, ...dat hij straks zeg maar... ...hij gaat niet meer moderaten... ...geloof ik noem je dat... ...dus niet allerlei meningen weghalen die echt uh, schadelijk zijn... dan laat gewoon alles op het schoolplein vertellen... Maar hij zegt ze zeggen heel vaak: het is wel leuk dat je alles kan zeggen dan op de schoolplein. Maar als er alleen maar posters komen te hangen op de schoolplein of op het dorpsplein van rechtse uh, uh, partijen... dan krijgen de mensen natuurlijk helemaal geen goed beeld meer van de nee, wereld. Dus daar moet invloed, wel iets he? aan gedaan worden. En uh, nou, ook uh, Mark Zuckerberg is daar ook mee bezig natuurlijk. Die willen het gewoon overleven. En die gaan heel ver. Die gaan ja, uh, alles toelaten. En daar komen de meest gekse, gekke dingen tevoorschijn. En daar moet er wat aan gedaan worden. Uh, die Elon Musk. En ik ja, hoor ja. sowieso al... als je echt president van Amerika... als je een, een kandidaat wil zijn... dan moet je sowieso al 20 miljoen hebben geloof ik... Om, uh, en ja, als een andere ook al 20 miljoen hebt... dan moet je natuurlijk nog meer geld er tegenaan gooien. Dus uiteindelijk ja, krijg je allerlei bedrijven achter je. Vaak rechtse bedrijven. Want die verdienen vaak heel veel geld. En uiteindelijk wordt het beleid natuurlijk ook daarop gebaseerd. Dus nou, ja, daar moet het, het aan gedaan worden. Het moet misschien dus anders, zoals in Nederland. Nou, in Amerika, ja, daar gaat het dus nog weer heel anders. Ja, Ik hoorde toch ook dat die uh, Jeff Bezos... die had dus een uh, raket uh, gelanceerd. Ja? En dat hij inmiddels weer was plof of zo... En, okay. dat ze, en dat Inam is zat dan weer te vertellen van ja, het lukt niet allemaal gewoon, hè? Zo, nee. weet je, dus daar zitten er twee van die rijkaart, Ja, Die zijn die met... Elkaar te, met elkaar te concurreren over wie het eerst op de maand komt of zo. Is heel raar. Ja, decadent gedoe allemaal. Ja, ja dat is het eigenlijk gewoon. Goed. Wat nou, joh, hoe gaat het met jou raket? Wacht, wacht, wacht. Mijn raket? Ik krijg hem niet meer omhoog, hoor. Sorry? Nee, maar een raket, hè. Ik heb het dat alleen nog maar een raket. raket. Ja, nee, nee, nee, dat is geen teken dat die anderen het helemaal niet doen. Nou goed, de dus stoep levert de radio. jouw is veilig aangekomen. We hebben hier muziek van de woo Steal some cash from your mother's purse and sign her up for a Ponzi scheme. She'll be rich in cheap face cream. Throw a bender in a cemetery. Bribe the dead to leave us be. And summon the demons that we repress. Swallow a shot glass, then get undressed. Everybody. Idea. Just feels exactly like a great idea. And we try to sit still and feel it all, but we'd to run away than. De andere wereld van Tobak leeft. De Wombats horen weer, oh, The Ocean is het nieuwste studentje. I Can't Say No, met weer een heel melig videoclipje erbij. De man zog uit zijn huis vandaan met zijn ochtendjas te gaan. Kijk even bij zijn auto. En zijn auto gaat rijden. En hij blijft erachteraan rennen de hele tijd. En dat zie je dan vanuit de achtercamera. Ja, je moet wat bedenken. Ik denk dat echt de, de regisseur denkt van, nou, wat moet ik nou weer? Is ze weer weer een nieuwe single uit. Nou, laat ik dat gewoon doen. Dat idee komt vanochtend tot mij. En dat heeft hij misschien uh, ja, geïnspireerd door David Lynch. Weet je, hoor. Dan heb je een idee oh, je, en dan hark je er zo binnen. En dan denk je, laat het maar uit Nou, dat is gelukt, blijkbaar. En dat is nu bekend single? vanwege ja. dit sufferfilmpje. Ja, en oh. aan My Morning Jacket. Wat is dit weer op wat ze gemaakt hebben. Waiting. En ze hebben een cd uit die heet IS. Oh. What the fuck? Nou ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. IS is... Zo. Laat ik het gewoon uitspreken als is. Dat is misschien wat uh, onschuldiger. Maar ja, ze hebben wel een IS. Maar goed, ze bestaan al een tijdje. Ze komen uit Kentucky. Uit Amerika natuurlijk. Louis, uh, Louisville, Kentucky, daar komen ze vandaan. En, uh, eigenlijk was ik een beetje op zoek naar wat is nou eigenlijk een grote hit door de jaren heen. Want ze bestaan al een tijdje. Dit blijkt een grotere hit te zijn: Touch Meme Going to Scream. Vaak komt het bekend voor, maar ja, de bandnaam ken ik wel heel goed. Ja, dat klinkt wel bekend. Ik heb het wel een paar keer gedraaid, niet zo heel vaak denk ik. Goed, mijn Morning Jacket hier bij toepak leeft. fijn. Vertel. Ja, heb jij uh, die reclames gezien voor die uh, Chinese dansshows? Nee, ik zag net wel wat uh, foto's erbij komen. Ja. ja, dat ziet er heel mooi uit. Ja. Maar nou uh, blijkt dus uh, dat, dat er uh, mensen uit de school klappen. Er zijn uh, vaak piepjonge artiesten die daar aan meedoen. En die mogen dan maar een jaar of acht meedoen. En ze krijgen heel weinig betaald. En ze zitten daar gewoon... Uh, in een soort geherstenspoelde gemeenschap. En die moeten dan dus uh, die enorme mooie shows draaien. En uh, ze zijn nu in Nederland begonnen. En uh, Nederland heeft dan gezegd van ja, uh, ze moeten in Nederland sowieso volgens de Nederlandse oh, ja. wetten ja, ja, ja. aan de gang zijn. Dus ik ben heel benieuwd of, uh, of de arbeidsinspectie misschien wel een inval gaat doen of zo daar. Het lijkt me wel bijzonder om de, om, uh, dat ze dat zouden doen. Uit, wel, uit welke hoofdkamer kwam ze ook alweer? Uit China. Uit China? Oh, ja, ja, ja maar, maar het hoofdkantoor ja? zit inmiddels dus in New York omdat ze zouden. Ze de kinderen beginnen op een dertiende, dus tot een 20e. Ja. En waarom ze precies naar New York gaan, dat, dat staat er niet bij. Belasting technisch interessanter. Ja. Zoiets. Dat hoor je vaker. Ja. ja. Ja, China. En nou goed. Ja, je zou denken: werkt dat samen met Rusland? Rusland doen ze ook vaak met dat soort sporters. Dat soort, uh, Praktijken, ja. fanatiek te trainen op jonge leeftijd en uh, allerlei middelen gebruiken. Vandaag in de telegraaf te lezen grote schoonmaak in het hoofdkantoor van de politie in de Amerikaanse staat Houston. We have a problem. De ruimte waar uh, bewijsmateriaal wordt opgeslagen is overvol. Dus zo hebben we ongeveer nog 90, nee, uh, nog kilo's cocaïne liggen van de jaren 90. Uh, en uiteindelijk hebben we dus ook nog 180.000 kilo wiet ergens liggen. En waar de ratten dus veel plezier aan beleven. En uh, ja, ze hebben sowieso wel leuk. Die ratten leven in de opslag. En af en toe komen ze in het politiebureau rondlopen. Dus echt, er moet wat weg. en heel die van, van die beschonken, stoonde ratten... die komen daar binnen. Ja, ja dus die, die zijn lekker aan het knagen. En dan komen ze s nachts, komen ze het politiebureau daar terroriseren. En ja, heel veel van die verdacht. En uh, criminelen zijn al lang al, hebben al lang al een celstad uitgezeten. Of zijn misschien al lang al dood. Dus dat bewijsmateriaal, doe het weg. En zeker... Waarvoor zou je wiet, dat moet je gewoon eh, bij een, een politieuitje, moet je dat gewoon gaan gebruiken gewoon, om ja, te relaxen. Daar kan je heel veel cakes van Ja Jazeker man. Een goed idee. Oké, okay, dus hebben we een nieuwe cd's uit. The Waller Boys. Insteek Dennis Hopper. Luister maar even naar de tekst. Een melige ziet ontstaan. De album van The Border Boys. Live, Death en Dennis Hopper. Genius. Dennis on top. Nou, dat zijn allemaal wel. Waarschijnlijk allemaal fans van de ja, Dennis Hopper films. En toen dachten nou, we, laten we daar eens een, een cd'tje over opnemen. en nou, dat hebben ze hier gedaan. Je kennen ze het ook bijvoorbeeld The Hole of the Moon. Ja, dat gaan ze er ook nooit meer even naar, hè. The Hole of the Moon. Dat was echt een hele grote plaat. Zandvoortse berichten. Oh ja, waar zijn we allemaal De Zandvoortse berichten. Nou, vertel. Ja, er is een vrijwilligersorganisatie Food Future. En Supermarkt in de Regio en Pluspunt. Die uh, zijn samen met de gemeente Zandvoort een project begonnen tegen voedselverspilling. En de vrijwilligers van die Food Future gaan iedere vrijdagochtend langs de supermarkt om producten op te halen die over de houdbaarheidsdatum zijn. Een soort voedselbank. Yeah. En uh, aanmelden uh, daar is mogelijk voor alle inwoners van Zandvoort met een inkomen tot net boven de norm voor de Zandvoort pas. Moet je dat nog aantonen of kan je gewoon zo uh, heen gaan? Ja, ik denk wel dat je het aan moet tonen. Misschien dus waarschijnlijk door... Uh, te laten zien wat je uitkering is of zo. Ja, op die manier. En je bankafschriften en dat soort dingen. Nou, ik denk, ja, zou je het echt zelf gewoon naartoe gaan? uit jezelf? Nou, nee, nee. Lijkt me ook niet. Nou, deelnemers aan het project kunnen iedere vrijdag... van kwart voor elf tot kwart over twaalf... met een boodschappentas daar langskomen. En ik heb ook begrepen dat... Uh, dat, dat mensen ook oproepen om... Uh, aan de supermarkt... om ook dingen die nog niet overdaad zijn... om die toch ja. in te leveren. Nou, dus, uh, mooi. er is ook een website voor en daar kan je dan ook... Wat meer kijken. Ja. De, ja. uh, Bakens uh, tentoonstelling. En hij uh, heeft een nieuwe uh, uh, expositie. Het gaat over Zandvoortse krant. Of Zandvoortse museum. En uh, de eerste twee weken uh, van januari. Uh, is het 450. Zijn ze flink mee aan het adverteren. In de stijlkamer komen. Uh, uh, nog nooit eerder getoond werk. Van bekende fotograaf, fotografen die daar te zien zijn. In beide ruimtes. En dat duurt dus uh, vanaf 15 tot 30 januari. Daarna krijg je dus uh, Plastic Drift. En dat schijnt weer iets nieuws te zijn. Uh, wat je dan kan zien, daar is de prijs ook omhoog gegaan. En uh, uiteindelijk komt er nog een... Uh, uh, kijk hoor. Uh, uh, Zandvoort in beeld. En dan krijg je het thema geschiedenis. Waar je dus allerlei oude foto's van Zandvoort weer kan zien. En, ja, leuk. Dat spreekt altijd voor de verbeelding. Ja. Dus is, uh, ja, leuk. Er is uh, een de zoon van, uh, van Lammers. Van Jan Lammers. Ja? Die blijft dus in de Formule 1. Hij uh, maakte in uh, 2024 maakte hij zijn formule debuut na nou, enkele veelbelovende seizoenen in de kart. Yeah. Maar hij is pas 16 hè. En hij zegt zelf al, mijn eerste jaar in de Spaanse F4 was een enorme leerervaring. Hij is klaar om te laten zien wat hij heeft geleerd. En uh, formule race is heel anders dan karten, Maar met de steun van MP Motorsport kan hij groeien als coureur. Hij wist uh, helaas in 2023 slechts één keer het podium te halen. Maar het uh, teambaas die zegt dat van nou ja, hij heeft alles vertrouwen in dat René, dankzij de ervaring van vorig jaar. Een grote stap voorwaarts gaat maken. Nou, het zou toch mooi zijn als zij, zeg maar, gewoon die andere man gaat vervangen. Hè? Ja, precies. En dat mensen toch hier naartoe komen. Niet alleen gewoon Formule 1, maar voor iets anders. omdat hij een rondje gaat rijden. Sowieso. Zo, ja. zo. Watertoren verdwijnt. Veel mensen maken zich zorgen over. wat blijft er over die Watertoren? Wat, wat had ik gehoord? Gaan ze hem nou helemaal afbreken en weer op. Ja, dat gaan ze gaan. eigenlijk helemaal afbreken tot vier verdiepingen. De eerste vier verdiepingen blijven staan. Dus er een soort stompje blijft overheen. En dan wordt hij iets breder en hoger op, opgebouwd. En dan komen er elf appartementen, luxe appartementen in. En uiteindelijk uh, ja, wordt dat uh, zeer aantrekkelijk. Ik weet niet of er nog, nog een paar te koop zijn. Ik weet niet wat. waren geloof ik toen nog wel een paar te koop. Maar ja, waren... over een jaar geleden ja. alweer. Maar dat goed, is goed. echt een gebakken lucht van wat je koopt. Want uh, er is, er is, nog niks. is er helemaal niks. Er is nog niks. Je, je had fotootjes. Een stukje lucht. Ja. Maar het moet wel iets moois worden. Sowieso, als ik ben al heel lang die kant niet meer opgereden. Maar het is wel sowieso zo ja. in het centrum van Zandvoort. Leuk. Ja, ja. Ja, ik hoop, ja. Ik vind het zo jammer dat er gewoon geen... Uh, het restaurant, hè, daar begint iedereen natuurlijk wel over. Ja? Je had echt het mooiste uitzicht daar over Zandvoort. Okay. En als je daar een restaurant hebt en uh, dat loopt een beetje, nou, dan maar komt kom je in geen... de buurt van de Euromast weet je wel, ja. in uh, Rotterdam. Maar er komt geen uh, restaurant. er nee, komt een penthouse. Wat zou dat? Het bovenste verdieping, wat zou dat kosten? Een miljoen? Meer. Meer. Echt meer. wel meer. meer. Ja, ja, ja. ja. Maar nou goed, het, blijft, het, het... het blijft zo. Als als je een storing hebt met de lift, heb je echt een probleem. Ja. Want je bent heel lang bezig om naar beneden te gaan. Laat staan om weer naar boven te gaan. Ja, het dat blijft wel zo mooi dat je het boven zit. Nou, ik heb even gezien op de straat. Maar het is ook best wel een gedoe om weer naar beneden te gaan. Ja. Nee, goed. Ja, wat, wat wil je? Daar kies je ook gewoon voor. En wie weet, ga je er een tijdje kopen? Hè? Of een tijdje wonen dan koop je weer iets anders. Zoiets. Ja, of je gaat het voor heel veel geld verhuren aan hele rijke mensen. Ja, Airbnb beginnen. Oh, nee, dat mag niet. Nee, er zijn dagen voor. 30 dagen per jaar geloof ik. Dat was het ook weer. 60 volgens mij. 60. Oh, dat, ik dacht dat dat ging het ook. Goed, het oh. ging over de Watertoor waar hoop over te doen was. Maar het gaat echt door. Er komen dus mooie huizen in. Vertel. Ja, de burgemeester gaat uh, 22 januari starten met voorlezen in de bibliotheek hier aan louis Davids carré ja. Want het is namelijk... Uh, de start van de Nationale Voorleesdagen. Oké. Okay. Dus, uh, en, en die duren tot 1 februari. En het is het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. En uh, ze zeggen ook, als het met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Het is goed voor de ontwikkeling. Nou, ik doe dat inmiddels ook al een aantal weken. En ja? uh, je merkt wel dat kinderen het wel leuk vinden. Maar het is wel moeilijk om ze lang uh, uh, geconcentreerd te houden. Te blijven boeien. Ja. Dat merk ik wel. Ik probeer het bij mijn cliënt ook wel, maar misschien ligt het aan mijn manier van voor voorlezen. Want ik ben niet zo goed in voorlezen. Ja. Maar goed, wij, ja, ik, heb, ik ben dyslectisch en mijn kinderen zijn ook dyslectisch. Lezen is bij ons nou niet echt een uh, idee van, hé, hey, dat gaan we doen. Nee, maar het is wel belangrijk en je moet jezelf echt wel dwingen, hoor. Ja, maar je moet het ook niet zien, zeker bij die kleintjes, als lezen. Ja. Want het zijn gewoon leuke plaatjes en dan zeg je, wat zie je daar? Nou, wie, wie komt daar nou aan zwemmen? Ja. Zo, weet je, dat je allemaal verschillende ja, vissen hebt en zo en dat je gewoon over het boek hebt. Ja, en dan ja. niet inderdaad helemaal saai voor zitten te lezen, maar dan, van wat voor kleuren zijn het allemaal, wat mooi en ja. is er zo gestimuleerd om te blijven kijken. En dan laat je hem toch iets voorlezen, want je moet eigenlijk ook met je taalgebruik een beetje leren. Ja. Dus. Dat is ook wel ja, niet belangrijk. Nou, nou, goed uh, succes. Jong zijn. Goed dat mensen dat doen, hè, kinderen hoor. Echt waar ik stimuleer het van. Tot zover de Zandvoortse berichten. Ja, even sfeervolle muziek hier. De Bietjes. Jocelyn. Hoe zal ze eruit zien? Moet toch heel mooi zijn? Toch? Kan niet anders. the truth. Het is wel het meest zweervolle plaatje wat is gemaakt op de beaches. En het heet Jocelyn. En nou goed, ik zal nog even kijken of ze nog naar Nederland komen. Ik heb even kijken op het tourschema. Niagara Falls in Canada in februari. Windsor, Canada. En New York City op 6 juni. Paradies, waar zijn ze pas geleden nog geweest? Ja, 2023. Dat is wel even geleden alweer. Twee jaar geleden bijna alweer. Goed, helaas. De beaches. En volgens mij is dat ook wel leuk om te zien. Want ja, het zijn vier van die mooie vrouwen. Ja. Gewoon instrument bespelen. Dat heeft toch altijd iets? Ja, sorry. Is dus, dat uh, ook weer uh, niet uh, vrouwvriendelijk of zo? Verheerlijker? Dat maakt wel niet uit. Goed, ik zie jij te lezen. Ik zie ook een mooie vrouw in een uh, vliegtuig uh, nu. Op ja. Een, op een fotootje. Wat is dat? Ja, dat is de stewardess. En die, uh, die was heel erg blij. Want ze had uh, dit gehoord dat haar uh, proeftijd voorbij was. En dat ze echt in dienst mocht blijven ja. bij Alaska Airlines. En het vliegtuig was helemaal leeg. En ze waren eigenlijk aan het wachten tot de bewanning zou komen. Het had, het had ze een filmpje gemaakt dat ze aan het twerken was. Hè? Oeh, maar die billen. Ja, maar dat yeah. kost er nu gewoon de baan. Echt nee, ik doe niet. Ja. Ze was hey. naar Dolle heen, omdat yeah. de proefperiode erop zet. En uh, ze zei ook, uh, de tekst die ze bij haar video plaatste klonk niet zo respectvol helaas. Get to bitch of the dead, laat je niet besleiden door het uniform, had ze gezegd. Maar uh, dit het uh, leidinggever, die zijn er helemaal niet blij. En ze mocht nog eens, na nog geen zes maanden mag ze dus haar koffers pakken. Mag ze met ja. een eh, vliegtuig mag, mag ze, mag ze mee? Mag vliegtuig mee? Nee, Koffers eh, pakken. nee hoor, ze oh. mogen vandoor. Oh, ze mag er vandoor, oké. Okay. Maar ze heeft van haar baan genoten, ze leerde nieuwe mensen kennen en zag de ah. hele wereld. Ah. En uh, nou ja, ik, ik kan hem zo wel eventjes afdraaien Do, voor je. Door, door met positiviteit, dat is ja. wel weer leuk om op te zien. Ik, ja, hij is wel weer kinderachtig dan. Oh, wat gaat ze nou doen? Ja, ze gaat nu even oh, een op, dansje doen. Gaat, nou, zo erg vind ik het gaat, allemaal niet. En die jurk gaat ook omhoog. En wat, wat pak ze nou uit de tas? Nee, zonder gekheid. Het is ze echt alleen maar een dansen gewoon. Ik zie helemaal ja. niks. Nog iets fout. Ja. Dat was het. Dat was het. En daarom willen ze... En je het slagen. Nou ja, dat dan... Dus uh, ik, ik zal eens kijken of ik hem kan delen op onze... Ja goed, het is nu ook zaterdag. Zaterdag ga je ook altijd even boodschappen doen. Dat was vroeger altijd ons idee natuurlijk. Maar tegenwoordig is dat gewoon de hele dag door zijn mensen aan het, aan het uh, kopen op internet. En ja, afgelopen weken week, uh, heb je het al eens gehoord. Dropshipping is natuurlijk ook echt uh, iets nieuws. Uh, kinderen kijken. Ik heb thuis ook zo iemand die probeert ook al geld te verdienen... door allerlei producten in te kopen en te verkopen. En dropshiften had hij zelf ook geprobeerd een paar keer. Dat was geen succes, want je weet totaal niet... wat voor kwaliteit je door laat sturen... Van de fabrikant in China naar je klant hier in Nederland. Dus haal de producten eerst naar huis en ga dan bekijken. Kan ik dit echt voor een bepaalde prijs verkopen? Heel veel mensen doen het nog steeds niet. Die hebben het op een, uh, ja, het op een andere manier geprobeerd. En vinden dan dat het te veel tijd kost. of het, Dan verdienen ze te kort. Dus heel veel mensen laten nog steeds de spullen rechtstreeks uit China naar een klant sturen. En soms komen die spullen ook niet. En wat mensen dan doen, dan maken ze dus een, een advertentie... en zeggen ze dat ze al 35 jaar een familiebedrijf hebben... en dat ze handgemaakte tassen leveren. Allemaal niks van waar. Dat zijn vaak jonge mensen van nog begin 20, die helemaal geen 35 jaar lang tassen maken. En soms komen die kleding gewoon helemaal niet aan. Ze maken allerlei uh, uh, accounts waar ze op laten zien... dat ze 50.000 tevreden klanten hebben... Allemaal niet waar. Dat oh. zijn allemaal trickers. Dus trappen niet in. En uiteindelijk, als je wel uh, beet uh, wordt genomen... en je denkt, ik krijg mijn spullen gewoon niet. Dit aangeven. Want er is echt een, uh, een toezichter op internet. En dan uiteindelijk, dan die treedt op. En dan moeten zij hun uh, uh, bedrijf van internet te falen. Nadeel is wel dat ze gewoon weer een ander bedrijf beginnen... met een net iets andere naam. En dan gaan ze gewoon ja, door gaan met ze die praktijk. Ja, dat zijn het, ervaren. Het, het is wel goed om dit elke keer weer aan te geven. Dat je denkt, van, ja, ik, heb al, ik loop al vier weken te wachten op een das... Nou, Echt, een dag wachten op een tas. Dat is al te lang tegenwoordig. Dus vier weken helemaal. Dus trek aan de bel, zal ik zeggen. <lacht> Goed. Straks een tweede gedeelte van het radioprogramma: Geschiedenis. Wij hebben het over de dag uh, 18 januari. Weer interessante materie te vinden. Wat, Wat hebben we hier? Friends Ferdinand. <middels> Critically, I see no truth as mythical, no vast, unbridgeable. In the strength to overcome, in the strength, I'm not gonna run. It'll S- yeah. Fair. Allemaal leuke plaatjes van Friends Ferdinand. Simpel gegeven, maar ja, leuk hè? Ja, de heer Friends Ferdinand. En je hebt ook nog Keizer Chiefs. Allemaal een beetje hetzelfde genre, maar zeggen zijn geen onaardige plaatjes. Dit heet Build It Up. En Night and days is momenteel echt de grootste hit natuurlijk. Ach, die hoor je echt uh, bepaalde radiosjons. In ieder geval elke een dag twee keer of zo. Dat is echt ongelooflijk. Ja, goed, ik zit even te kijken. We hadden het net over een beetje oplichting. Ja. Nou, dit is, niet, dit is ook een soort oplichting. Oh, echt, wel, echt wel oplichting. Nou, behoorlijk. Ja. ja maar ik vind het ook zo grappig. Want uh, het gaat over uh, een Franse Anne. Of, uh, en die gelooft dus dat ze een relatie had met Brad Pitt. Hé, hey, natuurlijk. Nou ja, als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat vaak ook. Nee, echt waar. Nee, hij was waar. het niet. Ja, hij was het echt wel. Ja. Ja. Maar ja, ze heeft een hele moedige getuigenis gedaan in een televisiereportage. Ja. Maar ze ze zien drijven heel veel internetgebruikers te spot met haar. Ja, snap ik. Zo erg zelfs dat de Franse sender heeft besloten om de reportage offline te halen. Maar uh, het was gewoon heel raar. Van, uh, ze werd benaderd door uh, de moeder van Brad Pitt, Jane Etta. Ja. En die vertelde dat haar beroemde zoon een vrouw als haar nodig had. En zij, was zelf, uh, zij leefde met een miljonair en ze had vakantiefoto's en alles gedeeld. En uh, de Franse die had al twee jaar getwijfeld aan de relatie met haar man... omdat ze zich verwaarloosd voelde. En verliet hem voor de filmster. Ja, natuurlijk. Ja, niet te geloven, maar dan zie je ook allemaal foto's... en die zijn allemaal met AI gemaakt. Ja, sommige zijn wel heel goed. Ja, sommige zitten, zitten best wel oké okay in elkaar. Ja. Maar uh, het ging dus ook snel van beleefde berichtjes naar liefdevolle taal... huwelijksaanzoek, oh, eerste kijk. cadeau, luxe sieraden en tassen... Maar om het pakketje door de douane te krijgen, moest ze meer dan 5000 euro betalen. Zo gaat het vaak, hè? Ja. En, uh, maar uh, de man die man wist het wel heel goed hoe hij haar om zijn vinger moest winden. En die foto's die er allemaal bij zitten, nou, die, uh, die lijken ja, wel. Ja, maar je moet even uitleggen. Uh, Brad Pitt ligt dan zogenaamd in het ziekenhuis. Hij uh, is opgenomen of zo. Ja, ja want waarvoor waar is hij dan opgenomen? Wat is het verhaal dan? Ja, hij zou nierkanker hebben. Oh, wat hartstikke idee. Ja. Nou. Maar dus... ja, hij moest dus. Uh, rekeningen betalen, maar al zijn rekeningen waren bevroren, zogenaamd, yeah. vanwege de scheidingsprocedure met Angelina Jolie. Ja, en en natuurlijk bitch! Ja, ja. Ook al iets voorstellen. Maar ze heeft gewoon meerdere keren honderdduizenden euro's huh? heeft betaald, omdat de operatie aanvankelijk mislukte. Yeah. En pas toen ze de echte Brad Pitt zag in de gezelschap van zijn nieuwe vriendin Ines de Ramon, oh, nee. toen pas begon ze te beseffen dat, oh, het is allemaal niet waar. <laughs> Jezus. En, uh, maar toen stuurde het oplichters haar ook een nepnieuwsclip ook weer door AI gegenereerd. Ja? Waarop een journalist beweerde dat de relatie tussen Brett en Ine nep was. En dat hij eigenlijk een relatie heeft met Anne. Echt waar? Ja, maar dat is, okay. is uh, volledig ingetuind. 830.000 euro kwijt. Ah, 830.000? Dat ja, is wel heel veel hoor. Dit is wel heel ja. veel. je, die is echt, uh, nou goed, echt een hele blonde dame die ooit met een rijke man is gegaan. Ja, Daar ja. krijg je wel een beetje het idee van. En nu het geld van die rijke man aan het uitgeven is... Zo, ja. aan de verkeerde. Ja. Dat is wel duidelijk. Nou, het is heel triest. Gaan ze het geld nog terugkrijgen? Hebben ze de man die erachter zit nog kunnen. Het nee. hele team zit erachter, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Want, ja, dat kan haast niet. Ze ja, hebben met z'n allen eraan gewerkt. Want het is natuurlijk al heel veel geld als je dat nu uh, voor elkaar krijgt. Hè? Ja. Het is wel heel bijzonder gewoon. Echt, ik wil wel eens kijken wat die man allemaal heeft gemeld om zo'n vrouw ja. zo ver te krijgen. Ja, nou, Brett Pitt had mij ook al benaderd, maar ik ben er niet in getrapt. Nee, zeker. Ik trap er echt niet in. Dat is wel duidelijk. Oh, die plaat hadden we. wel eens even kijken in de lijst wat ik nog meer. Oh, ik heb deze plaat ook nog. Ja, lekker. Ik heb ze nog een tijdje niet meer gedraaid. Ik kan nu wel weer. Be Real is de CD van C uh, CVC. Ja, wat is een hele naam. En de plaat Good Morning Vietnam. Ik hoor het niet in de tekst, maar zo heet het plaat wel. Oh? Wel mijn best hoor. Good morning Vietnam's, we hebben de plaat van CPCB Reels. Eens kijken wat er meer op het cd'tje is te vinden. Want het is alweer tijd geleden dat ik deze uit uh, de kast vandaan trok. Toen dacht ik, hey, hé, wat voor leuke plaat is dat nou allemaal weer? Goed, het is uh, de zaterdagmorgen, het is uh, een paar minuten. Nou, het is 10 minuten voor 8 uit 9. En straks in het tweede gedeelte hebben wij geschiedenis. Wie is dit jaar? We kijken ernaar. En Rob heeft iets bedacht. Die wil namelijk een burgerberaad. En uh, daar gaan ze binnenkort mee beginnen. 175 Nederlanders komen dan bij elkaar om. Ja, toch naar de, de klimaat te kijken. En te kijken, hoe kunnen we dat gaan veranderen? Ik heb er al wel eens vaker over nagedacht. Zal het niet grappig zijn om gewoon een paar, gewoon paar, paar mensen... Over de hele maatschappij, weet je, een ondernemer, een, een, gewoon iemand die in loondienst. allemaal mensen bij elkaar te zetten en gewoon eens een beetje te brainstormen. Dit gebeurt gewoon allemaal wel, op X en zo. Ja, ja, gewoon een beetje zo uit de losse pols. Maar echt gewoon een beetje met goede theorieën. Ja, ik heb ja. al eens in zo'n uh, zo forum gezeten, nou, bij iemand thuis, maar dat was echt zo negatief over de maatschappij. Nou, daar werd ik niet heel vrolijk van. Maar deze 175 geselecteerde anonieme Nederlanders, die gaan uh, zes maal maandelijks bij elkaar komen. In totaal zes maandelijkse bijeenkomsten bij elkaar komen dus. en dan gaan, we dus, uh, gaan ze over de klimaatverandering praten en ideetjes aandragen en ja goed dan moeten ze een half jaar moeten ze dus uh, nog daarna nog even de uh, oplossing erbij creëren vragen. ja de oplossing Rob Jetten denkt echt dat het uh, een, een raadgevend referendum kan zijn. En hij zit er zelf ook in? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. nee. Nou ja, ik, ik, ik we sluit er wel bij aan af en toe. Maar het gaat echt uh, over uh, 175 burgers. Leuk. En uh, de, heel veel mensen zijn er heel kritisch over. Ja, wie zijn dat dan allemaal? En wat gaan ze allemaal doen dan? En uh, heeft dat uh, geen, uh, geen lijnen met, uh, de, met bepaalde soort bedrijven die dan proberen te sturen en zo? Ja, en, en wat? Als het dat zou zijn, iedereen staat in de maatschappij. Dus iedereen zal wel een lijntje hebben met iets... Maar ja. misschien kan hij juist bijdragen. En nou ja, on, ja 175 mensen is best veel. Ja, dus, zeker? Uh, Wat betreft uh, de, de 70.000 willekeurig gekozen Nederlanders... kreeg afgelopen november een uitnodiging. En totaal uh, 4.070 aanmeldingen werden... Uh, die werden totaal 175 mensen geloods. Dus, nou, ik oh, dus nog... je moest je in eerste instantie zelf aanmelden? Of was dat meer zo van... Er werd willekeurig dus, uh, door de bevolking in iets getrokken van boven de zoveel jaar. Ja, 70.000 wille willekeurige Ko uh, Nederlands werden gekozen afgelopen november. En uh, uiteindelijk konden daar dus mensen van uh, uit... uit, uit, uit uh, zeggen dat ze het zouden willen. Precies. 7.000 aanmeldingen kwamen daaruit vandaan. En daar hebben ze dan weer 175 mensen uitgeloot. En ik hoorde oh. iemand op de radio, die was dus ook uitgeloot. En die had zelfs, ja, ja, eigenlijk moet ik gewoon... Ik moet wel een heel goed excuus hebben om nu niet te gaan. Ik ja, kan nu als iets je betekenen. niet gaat moet je vooral altijd je mond houden Ja precies, dat ophouden dan ja, ja. Ja. En niet of feestjes vertellen Ja ik was uitgenodigd, maar nou ik ga echt niet meedoen aan, uh, dat ik ja. kan. Nee, Dan klopt het ook allemaal gekomen Nee dat ben ik echt wel een loser ja. Maar krijg je daar dan, uh, want je gaat een hele dag Krijg je dan vrij uh, ja, van je baas daarvoor Ja natuurlijk, net als in de jury In ja. Nederland weet je wel ja, kijk. En dan. Uh, en als je dan ergens op een mooie locatie zit in een bos. Oh ja, met lekkere broodjes tussen de middag. Ja, ja, ja je ziet het eten alweer aankomen te ragen. Ja hoor. <laughs> doe maar. En uh, een, een afsluitende borrelsmiddag, een netwerkborrel. Het lijkt me toch wel leuk om daar mee te doen. Ja. Alleen, Ja, het is wel een opgave. Want ik bedoel, echt, je moet toch wel een dag hier even scherp blijven. Ja, zeker. En denkt, nou, schrijf dat maar op. Pff, is dat de oplossing? Nee, dat is de oplossing. Want dan komt dat eruit. Oh, dat is ook niet. Nou, eh. Uh, uh, en ik vraag me dan ook af wie dat dan bijvoorbeeld. Uh, gaat leiden, hebben ze daar dan ongeveer een hele dure gas voor uitgenodigd. Ja, precies. <laughs> een zelfstandige. Ja, ja. Een, maar het is wel T -T bijzonder, denk ik, om mee te maken. Ja, dat lijkt me wel. En uh, is er nog uh, de mogelijkheid, ja, ik wil straks het artikel wel lezen, dat je kan volgen waar ze dan, wat er conclusies al een beetje zijn. Nou, dat zal leuk waar zijn. Waar het heen gaat. Ja, is ja. ja goed, uh, en mogen, mogen bijvoorbeeld mensen uit Nederland ook nog commentaar leveren op wat er op dat moment tot nu toe. Eruit gehaald is. Ja, ja, 175 mensen die een beetje goed gekozen zijn. Dus zou je denken: dan moet er uit elke tak wel iets, iemand zitten. En, ja. dan, en dan positief blijven. Hè? Want ik heb ook wel eens in zo'n uh, ding gezet. Oh, die waren, overal, die waren overal tegen en alles was slecht en alles niet goed. En Amerika dit en dat. Dan dacht ik dacht: oh man, ik wil naar de, wil naar de horizon kijken. Ik, waar, waar gaan we naartoe, weet je wel? Ja, ja, ja. En dat zal wel mooi zijn als dit hiermee gedaan wordt. Dus, nou, wat zie je het lezen? Leuk. Ja. Ja, je hebt het dus over van, uh, uit alle gelederen, maar. Er is een kamerlid, Nico Kofferman. Hij is van de Partij voor de Dieren. Ja. En uh, die zit in de Eerste Kamer. En die spreekt in een recente aflevering... over de strijd tegen de koninklijke, koninklijke jacht. Hij is medeoprichter van de vegetarische slager. 60 al jarenlang in voor het terugdringen... van de jachtpraktijken van het Nederlands Koningshuis. Het heeft wel succes, want het schijnt dat het aantal jachturen... van Willem-Alexander inmiddels beperkt is... is tot slechts 4 uur per jaar. Dat is één oh, keertje. Oké. Okay. Hij vindt dat niet genoeg. Hij zegt het moet naar nul. Oh, hij ja, dacht iedere de andere keer, de kant op. Ja, hij heeft, uh, volgens mij heeft hij lijntjes hier of daar. Ja. En iedere keer dat hij hoort dus dat de koning gaat jagen... springen ze op hun mountainbikes ja, en dan gaat ze dan volgen de <laughs> ze het jachtgezelschap. Ze blijven binnen de wet... Ja, daar gaat hij, is, hij is nu daar, hij is nu daar. Ja. Ze blijven binnen de wet en zoeken ja. een route die zij kruisen... maar het gezelschap vindt het heel duidelijk ongemakkelijk... want jagen doen ze liever achter gesloten deuren... Ja, je, moet hier, je moet het niet binnen doen, hoor. Moet Je moet even uitleggen. Je moet niet binnen gaan schieten, hoor. Nee. acht gesloten deur is niet zo'n goed idee. Maar hij zegt gesloten... ook van... Uh, ja, de jacht is dan nodig om, uh, om de dieren onder controle te houden. zegt even van... Ja, nou, ja. wat een gelul. Want het is dus ook van de komst van de wolf. In Nederland bewijst dat we geen menselijke jacht nodig hebben. Ja, ja. Dat is een makkelijke. Want de wolf eet enkel zwakke en zieke dieren. Ja. En uh, mensen eten zelfs jaarlijks jaarlijk 675.000 schapen. Ja? En de wolf eet er minder dan 2000 per jaar. En die richt zich meestal op edelherten, reeën, wilde zwijnen. Schapen, ja. Richt zich vooral op. Schapen, ja. Dus ja. hij vindt het gewoon allemaal onzin en laat die wolven maar lekker gaan. Want dat is juist. Dan hoeven de jagers niet bezig te zijn. Nee, ja, nou, zit wel in. Dan moet hij hier in de waterleiding gebied ook uitgezet worden. Dan zou het echt wel iets kunnen betekenen. Maar momenteel ja, zit hij wel in het verkeerde jachtgebied Wolf. Volgende man heet Kofferman, heet hij. Ja nou, goed, het is wel jammer voor, uh, ja, voor uh, Willem-Alexander. Die kan straks even maar vier uur schieten. Dan, dan moet je echt opschieten, hè, vier uur. Dus dan moet je echt uh, anders, ander materiaal gaan aanschaffen. Nou, misschien bij nou, de televisie kijken. maar hij heeft allemaal beveiliging. <laughs> en die geven door via je oortjes. Daar ja, loopt de ja. ja. <laughs> Nou goed, er is nieuw wapenmateriaal bij de defensie aange aangekocht, dus uh, kan vast sneller schieten. Goed, nou uh, ja, ik, ik had gehoord Kensington stopt met muziek maken. Ik sprong een gat in de lucht, dat is een die met die die stem. Maar nu hebben ze een nieuwe zanger, dus ik geef het de kans. Oké, okay. ik geef hem de kans gewoon. Die ga je in je nu laten horen...